Zoek de zon op, dat is wel pijn Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn Vergeten Artiesten oh, vergeten artiesten k o n s t a n t i n o v -e a Vergeten Artiesten man, man, Vergeten Artiesten Met Mike Winkelman De artiesten van toen zijn bijna vergeten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 Hallo Nederlandse luisteraars, vrienden, landgenoten waar ook ter wereld. Hier is het internationale programma van het Happy Station. Hello, hello, everybody, everywhere. Good morning, good afternoon, and good evening. It's the Happy Station calling from Hilversum in Holland. Yes, yes, my darling, I'm coming. I'm coming. I'm brewing a nice cup of tea. In your kind company. Oh, Cheerio, you want? like a nice cup of tea in the morning. What mm. to start the day you see. Yes, sir. And at the top of eleven. Well, my idea of heaven is a nice cup of tea. Of coffee. I like a nice <laughs> cup of tea with my coffee. <laughs>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 Wil je niet op, dan blijf je maar lekker Dan moet je maar weten, wat er wat komt Rotsplots knop Olke hey, niet, dus olke Hé geen olke, olke Je bent hier om te zingen Daisy Daisy Geef me je ja toe Aan jou Denk ik Bij alles wat Ik doe Maar stoes denk niet recht een auto kan ik niet houden Maar een motorfiets, dat is toch iets Op mijn duo word jij niet moe Dan ga ik met je mee Daisy, Daisy Geef me je ja, hoor. Aan jou Maar snoe, niet recht te trouwen. Een auto kan ik niet houden. Maar een motor is, dat is toch iets. Om een duo word jij niet moe. Alles kapot, niks kapot. Had je niet die mooie blauwe ogen. Had je niet dat rave zwarte haar? Dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er voor mijn zielsrust geen gevaar. Maar als jij me aankijkt met die kijkers. Is alsof ik in de diepte glijd. Dan vergeet ik alles, mijn zorgen en mijn tas. En alles is hier voor de Ja, maar jij vraagt, veel, jij nog. De mannetjes sputters, waarom dan, oh wat een wat maken ze lep, dat komen de beten en de zet. Daar komen de schutters, ze lopen zich lang, de mannetjes sputters, waarom Rotterdam dan, oh wat een wat maken ze lep, dat komen de beten en de zet. Bolleke, hey hey, hey, hey, hey! Nee, Theorie, nou is afgelopen hoor, dan ga ik van jou. U luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. In Hanululu, met kokosnoten en bananen in de tuin. Ik zoek een aardig meisje om me te gaan wonen. Een hoelameisje, chocolade bruin. We gaan samen dromen onder groene palmen. Op paradijsje in de zilveren malen zijn In zuldennacht twee weken klang van de gitaren. Een sprookje veel te mooi om waar te zijn. In de zoele tropenzee En ik ga in de kootel jagen En ik breng een aardie voor je mee Ik heb een aardig huis gehuurd in er En noten en bananen in de tuin Ik zoek een aardig meisje om er te gaan wonen Een hoella meisje chocolade De zon getropen hier en ik Te bedwingen. Je tanden op elkaar, je bent een fan, maar hoor je een gevoelig rietje zingen, dan is er nog wat laatste sentiment. Er gaat dan in je benen niet trillen. Het is een vreemd gevoel dat je iets doet. Je laat het tranen al zou je ook iets willen. Het staat een beetje raar, maar doet je goed, huil een keertje uit is schande, op je snuik, huil gerust maar uit. Want die waterlanders zullen weer verdwijnen. Kijk, u lacht alweer, het donnetje gaat schijnen. Mensen, je niet en kom er maar vooruit. Haal een ketje uit Wie heeft het meeste last van Waterlander? Is het de man, de vrouw, misschien het kind? Wel neem mijn beste vrienden, het is anders Weet u wie ik de huilebalk vind? Het is mijn vrouw die liever geeft me buien Een waterschoon die niet te remmen valt Als morgens voelt tot avonds scheelt ze uien Terwijl haar liedje door de keuken schaalt Huil een keertje uit Dus het is geen schande druppels op je snuit Huil gerust maar uit Want die waterlanders zullen weer wijnen. Kijk, u lacht alweer, het zonnetje gaat tijnen. Kom er maar vooruit. Huil een keertje uit. Huil een keertje uit. Van die waterlanders zullen we verdwijnen. Kijk u lach weer, het zonnetje gaat schijnen. Mensen neer je niet en kom er maar, maar vooruit. En een kind eruit. En een kind eruit. Nennt man Liebe, man gibt sich den Abschied und will sich vergessen. Nochmal zählt man sich zurück. Es ist zu dumm, man weiß nicht. Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. U hebt kunnen luisteren naar Rien van Numen en Bent van Dongen. Daisy Medley. Akiki waren Hawaiiens met Ik heb een aardig huisje in Honolulu. Willy Derby die bezong Huil een keertje uit. En Hilde Heel Hildebrand, Heel Liefde is een geheimnis. Nog een keertje een liedje over de liefde. Louis Davids De Liefde uit 1930. En dan nog een keer een liedje over de liefde. Lou, Louis Rootband, Liefde zwaar er niet. De allereerste van waar heb ik dan van eerder gehoord in dit programma. Albert de Boy met 1-2-Hub, de draaiende Venus, Edison Belplaatje. Heintje Davids nam het opnieuw op in 1935, 1-2-Hub. Een hele bijzondere opname met dank aan Fred Finnegan en Jeroen Trots. Lou Bendy met De Fles, waar ik al jarenlang naar zoek. want Mijn opa die zong dat ook in Oud-Rotterdam op de straten. Waar heb ik dat eerder gehoord weer met Bert Ambrose en zijn orchestra Happy Days Are Here Again. En Willie Debbie, die maakte ervan gelukkige dagen uit 1930. Vergeet de artiesten, elke week een lust voor het oor. Deel het voort, deel het voort. Veel luisterplezier. Nou komt het lied van de liefde, de chanson de l'amour, de song of love, dat lied der liefde, het vers van de flauwe keul. Als het voorjaar in het land is en het mossie weer kweelt, het katertje vrijt in de goot, dan zit menig argeloos man in het park met één of twee meisjes op schoot. Bedreigt dan zo'n kind hem met eeuwige trouw, dan trouwt hij desnoods op de pot. En een jaartje daarna heeft hij neurasthenie en zit crimineel in de sof. Wat doe je eraan, het is altijd zo gegaan. De liefde, de liefde, de liefde is zo dom mens laat je niet vangen, want als je blijft hangen, dan lig je je leven lang krom, bom, bom. Dat is waar. De liefde, dat is met een dingetje. Als je verloofd bent, dan gaat het nog. Dan is alles roze schijn en manengeur. Ik wil zeggen roze scheur en manengeur. Ach, ik bedoel natuurlijk reuze gein en manengeur. Nou ja, u begrijpt me wel wat ik bedoel. Als je verloofd bent, dan ben je absoluut buitenwester. Dan ben je een jogger. Dan zou je je liefste het liefste op de handjes willen dragen en als je getrouwd bent, dan zou je er het liefste op de keien willen laten vallen. Nou mooi eens opletten als je verloopt bent en je hebt het ongeluk je teentje tegen een heel klein kiezelsteentje te stoten. Dan lispelt zij, liefste, liefste schat, die heb je je niet bezeerd, jongetje. Maar nou als je getrouwd bent, moet je kijken. Je gaat zaterdagavond s'avonds met moeder de vrouw de stad in om in te kopen. Je loopt met veertien pakjes te sjouwen dat je longen op je schoenen hangen. En je stoot je voet tegen een kei dat de vuurstralen uit je ogen schieten. Dan zei ze, ouwe idioot, kan je je ossenpoten niet oplichten? Dat is nou het proza van de liefde. Afijn, jullie moeten het zelf weten. De liefde, dat is een verderfelijk spel, heeft menig een kooltje gestookt. De ene die kost het zijn hart en zijn geld, en de andere krijgt een kauw hoofd. Geen mens komt er ooit zonder kleerscheuren af, reeds Jozef die raakte vol spijt. Omdat juffrouw Potiphar dol op hem was, een prachtige regenjas kwijt. Wat doe je eraan, het is altijd zo gegaan. De liefde, de liefde, de liefde is zo dom. Mens laat je niet grijpen, je zit hem te knijpen en dan leg je je leven lang krom, bom bom. Drink een lekker bakkie koffie terwijl je luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Er war ein Märchen und Märchen sind nicht wahr, sondern wahr, Liebe war in ihm, nur eine kleine Liebe lang. Darum ging es auch so schnell vorbei.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 Hoor je die balk muziek? Is het niet magnifiek? Ik heb zonnepom te deijnen. Als ik zo'n balkje hoor, kiep dat het in mijn ork, en ik voel mijn zorgen verdwijnen. Als zo'n drie kwart maat die in je benen slaat, ik ben geen diepom te geweinen. Ik smijt mijn toffer en blikkort en grond, en balk met steen in de droom. Een twee hup, een dat is mijn lust en mijn leven. Een twee hup, een twee hup, hup, hup. over so de baas al te drieven. Een twee hup, een twee hup, hup, leven dat duurt toch maar even. Als ik zo zwaaien, zo rond hier voorbij, dan heb ik altijd mijn draai. Als dat mijn avond is, moet ik mijn konen fris en zet mijn haar in de krol. Deek me in mousseline, moet je mijn lijn eens zien, zo in mijn zondagsbebeul. Samen met mijn vrienden ga ik de dans zingen met een paar doppen van knolen. Zoals mijn vrienden zijn, zeg ik koud broer, de beentjes met een van de vloer. Eén twee huts, één twee huts, dat is mijn alles en mijn leven Eén, twee, hup Eén, twee, hup Zo wordt het bal wel bedreven Eén, twee, hup Eén, Leven dat duurt Toch maar even En als ik zo smaai en zo rond Hier voorbij, bij Dan heb ik altijd mijn draai Dan is mijn element Ik heb toneeltallen Dan ik geen beeld Dat ik nieuw zo Maak ook The spiel is the last, the last, the last, the last, the last, the last, the last, the last, van een the last, the last, the last, the last, the last, the last, the last, the last, ik heb mijn lust en mijn de bal het met als ik te zo hier de Dan heb ik zijn met de benen van de poort. Echt gezellig, hè? Hoor je die dansmuziek, is het niet magnifiek. Ach, ik heb zo zin om te deinen. Als ik zo'n valsie hoor, dan klinkt het in mijn oor. En ik voel me zorgen verdwijnen. Ach, zo'n drie kwarts, maat die in je benen slaat. Ik ben geen type om te kwijnen. Ik smaak mijn stopper en blik op de grond. En ik zweef dan meteen in het rond. Daar gaat ie. Eén, twee, hup, één, twee, hup, dat is mijn lust en mijn leven. Eén, twee, hup, één, twee, hup, zo door de bal zal te zweven. Eén, twee, hup, één, twee, hup, het leven dat duurt toch maar even. Als ik zo zwaai en zo fijn pire waai, dan heb ik altijd met rij. chassé. Als het mijn avond is. woen ik mijn konen fris. En ik zet mijn haar in de krullen. Ik steek me in het mousselin. Mens, dan moet je mijn lijnen zien. Zo in mijn zondagse beulen. Samen met mijn vriendin. Stap ik de dansing in. Met een paar dotten van kunnen. Zo ben ik binnen. daar roep ik: Hey broer. Met je beenen nou van de vloer. En dan gaan we maar, hoor. Eind twee hup. Eén, twee, hup, dat is mijn lust en mijn leven. Eén, twee, hup, één, twee, hup, zo door de bal al te zweven. Eén, twee, hup, één, twee, hup, het leven dat duurt toch maar even. Als ik zo zwaai en zo van waai, dan heb ik altijd mijn draai, schasee. Dance is mijn element, ik heb toneeltalent. Ben ik nou geen beeld als ik een nieuw zoon? Ik draai ook een pirouette. ik ga aan het klassiek ballet. Als tweede Venus van Milo. Dansen doe ik wonderschoon, zo op mijn grote toon. Ondanks mijn 90 kilo. Kijk hoe ik huppel, kijk hoe ik zwaai. Zo dans ik de sterfende kraai, dat gaan in mijn hoor, alleen. 1, 2, hup, 1, 2, hup, dat is m'n lust en m'n leven, raad jongens. 1, 2, hup, 1, 2, hup, zo door de bal zal te zweven. 1, 2, hup, 1, 2, hup, het leven dat duurt toch maar even. Als ik zo zwaai en zo gaan, pierenwaai, dan heb ik altijd mijn draai. Huss, hee!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 omdat ze radio is wat voor de buren, nog van dat is weet ik niet eens. De fles speelde een grote rol in heel mijn jong bestaan. Omdat mijn moeder te wakker was, ben ik aan de fles gegaan. Nou, glazen vriend, je gaf zien, me menige levende les. Ik heb gelachen en geweest Om jouw hef oude Wanneer ik afgemonsterd was Dan was mijn eerste gang Naar haar die beurt links kussen mocht op linker en rechterwang En als een ander naar haar keek dan flikkerde mijn me mes Vooral wanneer ik water veel Gebruikt had uit de fles De kroeg waar dit buffetje stond Bezocht ik iedere dag En mijn flesje schonk in Met haar liefste laag O, oh, dat gezichtje als was het een baronet, toen hoorde ik dat 10% van iedere dure vlees. Ik hoorde meer, ik hoorde ook, als ik wat buiten ga, dan was het net zo lief voor geld met andere stokers te maken. Toen sloeg ik de rommel kort en klein Van het kroegje in de neus En ging hem aan de paaien zien Voor het rammen met de vlees En eens als op het de, de storm heeft neer zijn brug Wanneer de dood zo'n grauwe kleed over Paardige. Als de vergeet, de marconing, het zijn geest, de SOS, dan voelde me laat de groen aan strand het geloofde niet.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 De pijn, de de morgen, met tolkast. En om de maan, komt al de volkje vast. En nou, je niet naar het heel veranderen, het beter. In een rapperzaam, zo met elkaar, zo een jaar. Het publiek, dat vond ze bewonderbaar. Moet je niet meer En denk je nu een nieuw liedje zo? Het zegt het publiek, het dat ook. Het zit ik van de radio. En je kan nou geen goed meer doen. Een mok is namelijk koud, op te roepen, oh dat is oud. Een minister en een humorist, die staan gelijk al u niet wist. Dit ben voor de keuze de bezit, allebei geen voeten meer doen. We gaan naar een nummer dat u dus wel bekend is. Dat is van Duo Hofman, de Vlieger. Ook bekend van. Ah ja, André Hazes, u hoort het goed. Het is bijna hetzelfde. En een beetje de teksten aangepast en een modern jasje gestoken voor deze tijd natuurlijk. Maar eigenlijk is het precies hetzelfde. Dus alle hulde aan Duo Hofman. George Hofman, Hansie, Doenog en Dansi uit 1924. Lobby Dubré, geef mij maar een whisky. Nou, na dat liedje van André Hazes heb ik wel een whisky nodig. Uh, Kees Corbijn met Heinwee naar Rotterdam. Ja, in onze oude, trouwe, oud Rotterdam zijn we terechtgekomen. En we blijven de Heinwee naar hebben. Dit was Vergeten Artiesten weer voor deze week. Kijk ons op de website www.vergetenartiesten.nl. En schrijf iets in het gastenboek, dat zouden we leuk vinden. Wordt Facebook vriend, dat kan ook. Of natuurlijk uh, lekker luisteren via dat Mixcloud, via Facebook. Bedankt voor het luisteren, graag tot de volgende keer en woorden houden op waar muziek begint. En vergeet de artiesten niet, deel dit programma voort. Dank u wel. Graag tot de volgende keer. Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oh, wat was het ventje blij? Vader zei: Het is morgen zondag. En dan gaan we naar de wijn. Omdat jij zo'n mooi rapportje van de meester hebt gehaald. Gaan we morgen met de vlieger. Fijn naar buiten, de lieve schaal. Dan gaat hij hoger, altijd hoger, ik laat hem vliegen steeds maar meer. Misschien komt hij wel in de hemel, heel hoog bij ons, de lieve heer. Uren en nacht het pentje wakker, in zijn hoofdje rijpt een vlam. Kinderlijk was het bereken, eindelijk dacht hij, ja dat kan. En toen vader s morgens opstond, was een jongen al gekleed. En hij juichte bij het vooruitzicht, wat op straks de vlieger deed. Dan gaat hij over, altijd over, ik, ik laat hem laat vliegen steeds maar wil. Misschien komt hij wel in de hemel, Heel hoog bij ons, De Vader keek op alles goed was En daar zag hij aan een ster, Door een kinderhand beschreven, Goud versierd aan zich gaf, En met tranen in de ogen, Laat hij allerliefste moed, stuur u voort aan iedere zondag, een aanzicht naar de hemel toe. Dan gaat hij over, altijd over, ik laat hem vliegen, steeds maar weer, misschien komt hij wel in de hemel. Pakken. Ik heb geen rust of vuur. Ik word een veld met zelfs in het nachtelijke uur. in mijn te draaien, op alles kort en klein. U zult mij wel eens vragen, waardoor ik wel kan zijn. Ik heb kennis aan een meisje, een kind als of melk en koek. Daarvoor heb die in handen, -Di. ik heb er ook een vallend moed. Daar dansen zij een zijden toeter. Ja, man, we gaan vanaf maar af die tijd we ik like, slecht alleen nog voor de dag. Oh, lieve, maar, ah, hop, nog een dansie, dansie, dansie, Je hop, dan So the day of oh, op die, op die nog een dansie, zie, dan zie, dan zie, dan zie, prachtig, zie, dan er dan zie, Oh, ik dan mijn mijn, jokker, ik heb later in mijn zakken dan mijn heb zie, mijn mijn dan en mijn zie, dan zie, dan bij het paar. dan zie, zo te dan voor dan dansen dan voor leven, dan voor jou mijn dan in elkaar. Die van mijn gewicht. Mijn benen zijn er traven. De dood op mijn gezicht. Ik kon hard niet verslapen. Van alles deed me pijn. Toen vroeg ik aan de dokter. Waardoor dat wel kon zijn. U mag niet zoveel dansen. Dan is het weer ongezond. Uw darmen en uw nieren draaien in uw buikjes rond. Als u wil blijven leven, dan kan volstaan niet meer. Maar zie ik dan mijn een handje, dan vraag ik telkens weer. pleer. Oh, lieve, een hap, hap, hap, nog hap, hap, hap, hap, So beheerlijk, oh liebe, hampi, hampi, Oh, ik dan ben af mijn vlokken, ik heb gaten in mijn zakken, en mijn koning vlies laat lijken bij het paard. Heerlijk kind, dat dood is het, het leven, altijd dansen door het leven, dan voor jou mijn vlies dat goeden in elkaar. What's we For me truck, me truck, so Save my trust, for my trust, for my trust, for my trust, for my my blood for my trust, for my trust, for my trust, for and trust, for my trust, for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 er in de bloed je... Vergeet de artiesten met mij Kween Uit het archief van Kees Korbijn Op www.vergetenartiesten.nl Ik had niet gedacht dat het gevoel er ooit zal wezen, gevoel van heimwee naar mijn oude Rotterdam. Ik had niet gedacht dat ik deel Deelder ooit zou wezen, dat Bert van Klaveren nog in mijn dagboek kwam. Het kon me niet veel schelen, dat die brug is weggedaan. Dat puur sentimentele, komt bij mij niet zo spontaan. Ik had niet gedacht, dat het gevoel er ooit zal zijn. Gevoel van heim, naar mijn oude. Rotterdam. Op aanzichten van vroeger het goed en de kroegen, de moeders met een schorte op maat, de handkar van een bakker en arme manke stakken met haren en met band zo langs de straat, de armoe van de crisis boven zwaar. Maar Rotterdammers Leefden met elkaar Ik had niet gedacht Dat het gevoel Er ooit zou zijn Gevoel van heimwee naar mijn oude Rotterdam Ik had niet gedacht dat ik Jules Tilde ooit zou lezen. Dat Pep van Klaveren nog in mijn dagboek kwam. Het komen niet veel schelen dat die brug is weggedaan. Dat buur sentimenteel. Komt bij mij niet zo spontaan. Ik had niet gedacht dat het gevoel er ooit zou zijn. Gevoel van heimwee naar mijn oude Rotterdam. De klok op straat verleden tijd. De stad raakte de piesbak kwijt en ook het bootje van het heen en weer. De schilleman, dat is voorbij en ook de waterstokerij. De stoere pond van Charles vaart niet meer. Verloren tussen wildgroei van beton. Het witte huis en het laurenskariljoen. Ik had niet gedacht dat het gewoon er ooit zou wezen Gevoel van heimwee naar mijn oude Rotterdam Ik had niet gedacht dat ik Jill Deelder ooit zou lezen Dat Pep van Klaanderen nog in mijn dagboek kwam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 We hebben het al zo vaak gehoord. Goede nacht en wel te rusten. Wel te rusten, goede nacht. Daarvoor gaat nu sluiten. Maar is en bel te rusten. Luister, To nu sluiten, well to En slaap nu maar zacht. de afro gaat nu sluiten, wel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 things thinks she's sensible as can be my baby don't care who knows it my baby just cares Weary. I keep cheerful on an earful of music, sweet. Cause I've got happy, snubby, happy, snubby feet. Happy, bright and gay The bells are ringing in the steeple It's a public holiday All the world is so delighted And the kids are all excited Cause the stork has brought a son and daughter To Mr. and Mrs. Mickey Mouse All the mayors and corporations Have declared such jubilations Cause the stork has brought a son and daughter To Mr. and Mrs. Mickey Mouse Pluto's giving a party, and before the fun begins, he'll present a Gorgonzola to the father of the twins. Mr. Preacher's eyes are glistening, and he's fixing up a christening, cause the stork has brought a son and daughter to Mr. and Mrs. Mickey Mouse. Now the news is quickly spreading, the christening day is near, and the town in happiness is heading to the party of the year. All the cats and dogs are dancing, and the old grey mare is prancing, because the stork has brought a son and daughter to Mr. and Mr. Mickey Mouse. All the mayors and corporations have declared such jubilations, Cause the stork has brought a son and daughter to Mr. and Mrs. Mickey Mouse. Pluto's singing a chorus with the tortoise and the hare. Clarabelle is in the barn dance with the great big grizzly bear. All the world is so delighted, come along now you're all invited. Cause the stork has brought a son and daughter to Mr. and Mrs. Mickey Mouse.